is van Kesteren met het NOS-journaal. Arabische landen als Jordanië en Egypte... moeten als het aan president Trump ligt... vluchtelingen uit de Gazastrook opvangen. Volgens persbureau AP wil Trump... een groot deel van de Palestijnse bevolking... uit Gaza hebben. We ruimen het hele ding gewoon op... zei de president tegen journalisten aan boord van Air Force One. De Amerikaanse president is in Jordanië geweest... en heeft nog een ontmoeting geblend... met de Egyptische president Sisi. De VS gaan ook weer zware bommen leveren... van 2000 pond aan Israël... Oud-president Biden had die levering juist opgezet... uit zorgen om de bombardementen op Gaza. Na weken van droogte is er voor het eerst sinds tijden weer regen gevallen in Los Angeles. De stad is al die tijd getroffen door talloze natuurbranden. Door die branden is de bodem wel verschroeid. En door de vele regen die wordt verwacht... vrezen hulpdiensten in L.A. voor modderstromen. In Nigeria is voor de tweede keer in één week tijd een tankwagen ontploft. Daarbij vielen 18 doden. In het zuidoosten van het land verloor een chauffeur de controle over zijn tankwagen en reed in op meerdere auto's. Vorige week kwamen honderd mensen om het leven toen een lekkende tankwagen ontplofte, toen mensen probeerden brandstof eruit te plunderen. Nigeria is een van de grootste olieproducenten van Afrika en heeft regelmatig dit soort ongelukken door slechte wegen en slechte chauffeurs. Twee Nederlanders zijn gisteren door het ijs gezakt van de Oostenrijkse Waisenzee. De mannen van 22 en 23 zouden ongeveer anderhalf uur hebben geschaatst toen het ijs hen het begaf. Een Nederlander op de oever hoorde de twee om hulp roepen en duwde met een andere Oostenrijker een roeiboot 200 meter over het ijs richting de slachtoffers. De schaatsers konden zich met behulp van een touw weer uit het water trekken. Het tweetal is behandeld door hulpverleners. Het weer in de ochtend op veel plekken zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe met kans op buien en wind. Het wordt 6 graden. En morgen blijft het stevig waaien met kans op buien bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM-Tjes. In the heavens, stars are dancing. for two and from then on you will never mind if I make love Ja, welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we begonnen deze uh, Tweede Uur met Harry Connick uh, een van mijn favoriete zangers. Uh, Make Love To You van een cd, uh, een ode aan uh, Cool Porter uit uh, 2019. Harry Connick. Ja, tweede uur staat van alles op de rol. Ik zie onder andere staan Dick de Graaf, ik zie staan uh, uh, toch nog een keer de chirurgie van Otterlo, Erik Ineke, Lisa Ives niet te vergeten, Shirley Mannen, nou kortom, heel veel. Ook een beetje crime jazz in het tweede uur, daar ben ik echt een liefhebber van. Uh, Dick de Graaf is natuurlijk een hele bekende jazzmuzikant, inmiddels al aardig op leeftijd en die heeft ook weer een nieuwe CD uitgebracht, Lifeline heet hij. Ik denk dat die ongeveer. Zo, nou, is al wel in de '70 zijn. Dick de Graaf inmiddels. En daarvan het nummertje Sparkles. Mooi nummer. Dick de Graaf, komt die.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 Het was uh, Dick de Graaf van de cd Lifeline. Hij werd geholpen daarbij door uh, Barry Green op piano... Jos Machtel op contrabass... Pascal Vermeer op de drums. En echt een mooie cd geworden voor deze veteraan in de jazz. Uh, een andere veteraan is iemand die heel veel filmmuziek geschreven heeft. Misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Edwin Ashley. En uh, daar heb ik, even kijken... Even Edwin Ashley een, een, een uh, nummertje uit de Saint... Uh, dus dat is echt uh, uh, crime jazz. En dit is het met een uh, Latin, uh, Latin sfeertje. Wel mooi. Ja, lekkere lettenklanken als de zon schijnt mag dat in Nederland toch en de zon schijnt op dit moment dus wie weet is het wel de moeite waard om naar Zandvoort te komen en lekker langs het strand te wandelen in het zonnetje zou ik bijna zeggen en de zon hebben we natuurlijk wel een aantal weken stevig moeten missen en als je deze lettenklanken gedraaid heeft dan kan je natuurlijk niet om deze heen. Ding, doon, doon, bling.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 als ah, se haar ziet, dan wordt het een beetje moeilijk. Als je haar ziet, dan wordt het een beetje moeilijk. Als Natuurlijk Stan Getz, uh, Geraldo Gil, uh, Gilberto, Astrid Gilberto en Antonio Carlo Jobim, de girl from Ipanina. Uh, persoonlijk vind ik dit wel de mooiste uitvoering. En misschien herinner je je dit nog? Mm. Ja, dat is natuurlijk Sadeh en dat is heel bekend uit een bepaalde periode. En de zoonresten van Sadeh, Sade Adu heet zij... Heeft in geen jaren uh, iets uh, nieuws uitgebracht. Maar nu toevallig heeft ze wel iets nieuws uitgebracht. Een nummertje getiteld Young Lion. En dat gaat eigenlijk over haar zoon die transgender is. En daar zit een oda aan. En het staat op een soort verzamelaar van uh, Transa Select heet hij. En daar staat mooie muziek op. En ik wil je toch laten horen dat nieuwste en laatste nummer. Na jaren van deze Sade Adu. Young Lion. Splinternieuw. Nou, prachtig nummer. Ik zou willen dat deze zanger eens weer eens een keer wat van zich liet horen. Behalve dit ene nummertje. Mooi. Uh, ik had uh, Rogier van Otterloo en Louis van Dijk beloofd in het eerste uur. Die kon ik toen niet zo gauw vinden. Maar ik heb hem inmiddels wel gevonden. Uh, Louis van Dijk samen met Rogier van Otterlo en uh, uh, uh, Send in the Clowns, bekend nummer. Luisterde naar uh, Alison Briggs, uh, die zong uh, uh, uh, ja, eigenlijk een, een CD waar de jazz pop ontmoet zou ik bijna zeggen. En ze zong een nummer van uh, Holt David en Burt Beckrock, The uh, Walk on By. Uh, Briggs zegt: Ik hoop een lichtpuntje in de duisternis te bieden, een kalme adempauze om de ziel te kalmeren. We hebben wat nostalgie nodig, we hebben vreugde nodig, we hebben meer liefde nodig. Nou ja, dat is natuurlijk niet mis om dat te zeggen. Uh, aardige muziek. Leuk om op de zondagochtend te draaien. Allison Briggs. Van een cd'tje Promises, Prayers and Raindrops. Cd'tje 2024. Allison Briggs. Uh, een Nederlandse bijdrage komt van Erik Ineke. En die heeft een cd uitgebracht uh, onlangs. Met de Erik Ineke Jazz Express. Swing Street heet deze cd. Uh, plays the music of Cannonball Early. En uh, de bezetting is niet misselijk hoor. Ik zal even kijken, Nico Schepers op trompet, Tineke, Postma, Altsaxofoon, Schjoer, Dijkhuizen, sax, Rob van Bavel, piano, Marius Beets, Contrabas en Erik Ineke zelf op de drums. Mooi uh, cd geworden. De opnames zijn uit uh, 26 juni Studio de Smederij in Zeist. En dat album is uitgebracht in november komt die Erik Ineke. De Gent. ...kwam van de cdtje Streetwise. De Swing Street van Eric Ineke. En we oh, hoorden het nummer de Chant. Het is een, nummer, een cd uit 2024... ...met een optimale bezetting. Je hoorde ook lekker die bars... ...van Marius Beets trouwens. Uh, wat ik ook altijd leuk vind... ...is kinderjazz. Jazz. Je hebt in Nederland bijvoorbeeld Mr. Luca... Uh, als opa en oma zou je dat eens moeten nakijken op Spotify. Als je kleinkinderen hebt. Want die maakt aardige Nederlandstalige Jazz voor Kinderen. Maar je hebt ook een Amerikaanse dame. Lisa Ives heet zij. En die heeft ook leuke dingen gedaan voor kinderen. En uh, uh, even kijken waar ik daar neergezet heb. Uh, Jazz for Kids heet deze cd. Is, is al wat ouder, 2000. En uh, daarvan het nummer. Uh, I'm Bopping To. Lisa Ives. leuke muziek, uh, zeer de moeite waard Lisa Ives heet zij Amerikaanse uh, dan komen we weer bij Erik Ineke die doet met Steve Nelson en uh, Joris Stepen heeft hij een uh, CD uitgebracht Common Language en dat is eigenlijk het trio van Steve Nelson en dat betreft een opname uit de uh, pletterij in Haarlem en daarvan deze uh, Common Language uh, 2024 I Hear A Rhapsody komt die mooi nummer Steve Nelson op de vibrafoon. Ik moet zeggen, naarmate je deze cd vaker draait... ga ik hem steeds mooier vinden. Een uh, common line. een uh, uh, common language, sorry. Mooie muziek. Uh, ik, had het al, uh, ik heb al gezegd dat ik een liefhebber ben van de crime uh, jazz. Uh, Dan vind ik er ook wel weer tijd worden om daar iets van te draaien. We hebben een bekende drummer. Dus even kijken waar ik die gezet heb. Uh, even kijken. Hier heb ik hem, Shelly Man. Die heeft ook... Uh, uh, veel muziek gedaan en dit is Walking Boss. Walking Boss uh, en men uh, speelt hier natuurlijk op. Ja, uh, yeah, dit is weer uh, crime jazz. En in de crime jazz heb ik nog wat anders klaargezet. Arsène Lupin, dat is een bekende film. Daar is de muziek van Debbie Wiseman. Maar er is ook een Netflix serie. Uh, Arsène Lupin, de, uh, de meesterboef die de armen rijker maakt... en van de rijke steelt. En van het thema-muziek, uit die muziek... zal ik nog laten horen, een stukje daarvan. Uh, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz... samenstelling, presentatie, Alco beuving. Het zonnetje schijnt hier in Zandvoort... er is een mooie blauwe lucht, dus ik zou zeggen... aarzel niet, trek je jas aan, ga naar buiten... en geniet zolang de zon er nog is. Want ik begrijp dat er vanmiddag weer regen aankomt. Dus maak er gebruik van. Hartelijk dank... voor het luisteren en uh, maak er een fijne dag... van al. en tot ziens... En we eindigen met de filmmuziek van Arsène Lupin in een jazzie-uitvoering.